Ruim duizend kilometer van Chili. De ruimtesonde zonder heeft meer dan 130 miljoen euro gekost. Tijdens de brand bij Chemiepak heeft de communicatie met pers en publiek volledig gefaald. Zij heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een conceptrapport over de brand van een jaar geleden. De gemeente Moerdijk en de twee veiligheidsregio's krijgen stevige kritiek.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 ...inspiratieradio en vanavond hebben we Peter van Kant, de gast. En ik kan u echt zeggen, hij zit hier echt naast me. Ik kan hem, kan hem aanraken, ja, ja, dus oké, ja, ja. hij is er echt. En uh, ja, hij doet heel veel op uh, spiritueel gebied. Hij is uh, kinderboekenschrijver, hij heeft uh, prachtig uh, citaar Video's gezongen, gemaakt, het maar. Ja, en Peter, ik uh, ken jou natuurlijk uh, van de Boeddha Lounge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 En uh, we vonden het ook heel mooi, de mantra zongen Cathy uh, Die was ook heel mooi, die zangeres mm -hmm. dat, uh, ja, dat was ook uh, prima Dus we gaan er zeker mee door ook dus dat, mooi. Uh, Ja, ja de Tino Die uh, had me alweer van Of, of ik op 11 maart geloof ik uh, Weer kom dus, Oké, okay, uh. leuk ja, ja. ja, prima. Nou, we hadden nog even een gesprek over uh, Jezus. Hè, dus dat is ja, een, ik, uh, ja, ja, ja, voor ja, sommigen het... heel beladen onderwerp. Zeker als je ja. zegt: Ik ga een boek schrijven over Jezus. Dan zullen je ja. mensen half aankijken. Zo van nou ben je wel helemaal wijs. <laughs> maar jij hebt toch het gevoel dat je wijs bent en dat je dat moet doen?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 Ja, nou ja, je, je, je kunt van alles beweren. Ja. En, uh, de, sinds, sinds de, de Da Vinci-code zijn natuurlijk ook 4700 uh, Maria Magdalena's uh, opgeschenen ja. over de hele wereld. Ja. Ja. Die allemaal een eigen relatie met Jezus hadden. En, maar ja, het is, het is zo... Uh,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 Ja, dat heb ik. Dat is een van de vier nummers van de CD, die zit achterin het kinderboek. Wat onlangs van mij uitkwam, hoe heet dat boek? De bal van Meester Volmaker. Mm -hmm. En aan het einde van dat verhaal, laat de held mensen met elkaar eigenlijk mediteren, maar dat zegt, dat zegt hij niet de helden zo van zijn jongetje <laughs> uh, hij laat mensen samen stil zijn okay. en uh, dus dit, dit nummer samen stil is een beetje illustratie uh, van die, die scène uit het boek uh, het begint met een prachtige vlasolen van Mark Citroen oh mooi, je was ook bij de boedenlounge uh, ja, ja, Mark uitstekende bekant ja, zeker ook een hele grote deskundige op mantra gebied. Maar we, die heeft meegespeeld en mee opgenomen bij deze cd. En je hoort ook nog even Mark zijn stem als zijn de meester volmaker die nog een paar lessen uit het boek memoreert.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 Spirituele bladen, dan kom je daarbij uh, Bres en Onkruid uit. En, uh, Spiegelbeeld. Beschreven. Spiegelbeeld, daar heb ik al de dingen voor geschreven. Ja. Ja. Tegenwoordig, de uh, laatste jaren schieten de spirituele bladen uit de grond, dus daar kan ik het allemaal niet meer bijhouden. Dus... Nee, oké, okay, maar je bent wel al een gezetteld figuur eigenlijk op dat gebied. Je, bij deze ja, wel, zijn ja, ja, wel de toonaangevende bladen, uh, min of ja. meer. Ja. En je hebt ook wat boeken geschreven. Vertel eens iets over een ander boek van je. Uh, mijn eerste boek was een autobiografie. Die schreef ik al op mijn 28ste. Ik dacht. Je weet maar nooit. He, je kan... <laughs> je, misschien word je nog eens beroemd. Ja. Nee, ik dacht, je weet maar nooit wanneer het afgelopen is. Dus je kan niet, eh, niet, vro niet vroeg genoeg beginnen met jouw autobiografie. Ja. Um, uh, moet je dan uh, elk jaar schrijven, hoe van dat? Er komt een, uh, een appendix komt erbij. <laughs> ja. <laughs> ja. Precies.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 Um, kinderboek nog een, uh, nog een boek met korte verhalen en uh, nou dat is het, dat is mijn oeuvre maar. <laughs> en dus een hele, heleboel artikelen in, in, in de loop local... in allerlei tijdschriften ja. en bladen ja. Ja. Ja. ook op uh, lang, afgelopen jaren was ik uh, hoofdredacteur van Eigen Eigentijds Magazine Eigentijds magazine, dat is een internet-tijdschrift? Nee, het een, is een internet site, maar ook uh, uh, één keer per jaar of uh, één of twee keer per jaar een uh, papieren magazine. Oké. Okay. Ja, dat kwam samen met uh, Eigentijds Festival Krant uit. En, eh, sorry. En ja. in, interview je dan uh, de deelnemers van het Eigentijds? Uh... Uh, nou, ik had eigenlijk de vrije hand, dus ik. ik, ik, ik...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 ja, door de deelnemers van het eigentijds winterfestival. Uh, de een gaf yogalessen, de ander gaf uh, dus meditaties. De zo de zo zoals uh, het in de zomer ook is met de ja, tenten. Ja, ja, en een, uh, ja, ja. En er was een En er was een lokaal voor muziek. En daar heeft Femke nog uh, opgetreden. Ja, ja. Dat was, uh, was heel leuk. Een ja. ja. zoutje met licht ja. Ja. Ja. ja. ja. En er komt kort binnenkort weer iets aan, heb ik begrepen. Het is niet een joy, maar het is wel een joy. Uh, dat ga je met Tijn Tauber samen doen. Uh, ja, klopt. Uh, 28 januari uh, speel ik met Tijn Tauber samen. En met Femke. En met Femke. Als, uh, ja, ja, ik ga uh, er uh, spelen. Met we, ja, ja. Ja. Ja, leuk. Dus we doen weer uh, Songs of Silence. Oh, Heerlijk. Dat dan. Dus, dus, ja. dus wat jullie bij Buddha Lounge hebben gedaan, dat ga je dan daar doen. Maar dan met Femke en Tijn. Ja, wat ja. Ja. Ja, leuk. Songs en 20... of Silence is, is, is, is, hè, dat is niet... Een vast uh, groepje mensen, maar het zijn een stuk of uh, acht of tien uh, muzikanten die een wisselende samenstelling uh, hmm. spelen. Maar, maar altijd uh, met verstilde muziek of verstillende muziek. Nou, ja. maar... oh, En twee tien april is bij elkaar, dat moet gewoon goed gaan. Wat? Twee tien april is bij elkaar, moet gewoon goed gaan. Uh, gehoorten? Femke gehoorten en... Uh, ja, ja. Oké, okay. ik ja, 10 april... Uh, Zegt jou niks, nee, wel wat natuurlijk. Um, we hebben het even over het eigen festival gehad. Ik heb hmm. er vijf jaar gestaan uh, met een tent. In de communicatietent. Dus ik, ik weet heel goed wat het is, maar de luisteraars misschien niet. Hmm. Ik... Uh,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 Nou ja, dat moeten Ja, moeten uh, Maar waarom zouden oude heen gaan? Ja, wat waarom zou je er heen willen zijn? Dus om te ontmoeten? Ja, ja, ja. het is een. Uh, uh, het, is, het is begonnen als, uh, als, als uh, redelijk really kleinschalig, met allemaal workshops. Het gaf de workshopsgevers gelegenheid om wat, uh, ja, wat promotie uh, te bedrijven. Maar in de loop der jaren is het echt een. Uh,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 En uh, pas bij haar volgende verjaardag uh, was het boek uh, klaar. Want uh, ja, nou, het, het verhaal schreef zichzelf en het duurde maar en duurde maar. En op een gegeven moment besefte ik van, nou uh, ja, het wordt dus een boek. Leuk. Zo is het gekomen. Zoals een oom hè? Daar heb je wel vaker last van, uh, valt me op. Van, je begint een verhaaltje te schrijven en dan denk je, nou ja, ik maak er een boek van. Uh, ja, ja <laughs> nou, dat is zo. Ja, ja, maar dat vind ik ook het leuke van schrijven. Dat uh, als schrijver zelf verrast kan worden door wat, wat eruit komt.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 De eerste door de yoga, Europese Yoga Federatie erkende yoga leraar met een diploma blauwe blablabla. Wat bijzonder, zeg. <laughs> dat was toen heel bijzonder. Ja, ja. Ik ja. weet niet nu zullen zijn er zeker meer yoga docenten in de rolstoel. Ja. Toen, toen niet. Dus we eind zo halfwege jaren tachtig. Hoe is dat zo gekomen dat je in de rolstoel bent gekomen? Dat staat in die autobiografie. Ja, ik kan het nog niet lezen. Is dat het geluk bij een ongeluk waar jij over praat? Op je site haal ik dit vandaan? Nou, het boek heet Op zoek naar het ongeluk. naar Ik heb een auto-ongeluk gehad en daardoor een dorslezing opgelopen. Dus je hebt ooit gewoon goed kunnen lopen? Ja, ja, ja. Ik was bijna profvoetballer. Dus ja. Dus dan was je jaar 20, als ik zelf terugreken. Ik was 22. 22? Ja. Oh, een 22. klap stad. Het was letterlijk en figuurlijk een klap. Ja. Wat, een, wat aan lessen heb je dan te leren? Ja, en ik heb er veel, aan, veel van geleerd. Van ik geleerd. heb de vrijheid om te zeggen dat als ik jou zo zie, dat je dat volledig met vlag en wimpel doorheen bent gekomen. Het is een boute uitspraak, maar... Ja, ach, wat je... Dat is ook uiteindelijk plezier, is het ook vooral ja. een kwestie van doorademen, hè?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 Neemt het leven je weer mee in de volgende golf. En dan komt het volgende probleem. En uh, ja, dat houdt niet op. Ja. Ja. Ik, het is een raar woord, maar ik zeg ik vind het prachtig. Zoals, mm. jij, zoals jij ermee omgaat. Ik heb ja. ook heel veel respect ja. um, Gaan We zitten de met de tijd. Ja, ja. Uh, nou, je hebt er... uh, het laatste nummer wat je hebt uh, meegenomen. En dat is... Uh, ik could give you anything van Kirtana. Ja, mag ik dat introduceren? Ja. Yeah. Oh, graag. Uh, Kirtana is een hele goede vriendin van me, Amerikaanse singer-songwriter. Oké. Okay. Ik organiseer ook al een aantal jaren haar uh, Europese tournees. Uh, ze komt dit jaar ook naar Nederland. Uh, 6 juni in de Moses en Aaron kerk. in Amsterdam. Oh, leuk. En ik vind haar echt de top van uh, spirituele Singer-songwriter uh, muziek en dit nummer heeft ze geschreven uit, uh, om een uiting te geven naar dankbaarheid voor haar gogoe, uh, haar, uh, haar, guru, haar uh, lerares. De Some place that you Radio, onze nieuwjaarsuitzending. Uh, we hebben als uh, gast uh, Peter van Kan. Uh, en hij doet heel veel spiritueel gebied. Uh, het is bijna te veel om, uh, op te, om, om noemen. te noemen. Ja. Peter, uh, dit is het laatste blok. Dus. Uh, ja.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 Uh, nou, uh, hetzelfde als jij. Uh, de autobiografie van een yogi, dat uh, was voor mij echt uh, het boek wat me wat, wat het, het meest uh, geraakt heeft in mijn hart of in mijn ziel, of hoe je het noemt, wel, ergens. En uh, wat me ook uh, heeft doen besluiten om echt uh, het spirituele pad te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 ook te horen. Ik heb ook uh, een aantal keer uh, tours gemaakt met uh, Talia Marcus, violiste uit de band van Van Morrison. Ja. Een heel spirituele dame. maar wordt ik, ik heb jaloers, jaloers op? namens <laughs> meegemaakt? Ja, Rob en, die, uh, staat met voor <laughs> meteen. <plomme> <laughs> ik ben ook drummer, maar dat wist jij nog niet. Oh, maar okay, bij deze. Nou, <laughs> Oké. Okay. Um,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 De muziek met een spirituele inslag uh, Te delen met, uh, met publiek hè. Ja, Je geeft ook mensen jaar geleden, klons, ja, ja. 15 jaar geleden Ja, dan kon je nog twee keer op een festival spelen in een jaar En dat, dan, dat was het eigenlijk weer Maar nu uh, ja, komt daar toch steeds meer uh, gelegenheid voor Ja, ik begrijp dat je maart weer in Haarlem gaat optreden uh, Ja, dat klopt 11 uh, maart uh, laatst. Uh, en waar? Uh, rare Ja, Ik weer... jou <laughs>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 Nou leuk. Ja. Hey, en kunnen mensen bijvoorbeeld je ook gaan bewonderen uh, bij het eigen tijds van de komende uh, zomer? Uh, ja, ik doe al heel lang de zondagochtendbijeenkomst, in dienst. Viering, dienst ja. uh, nou dat heb ja. ik al een keer gezien. Ja. Wat nou, leuk. Okay. Ja. Ik dacht, oh ja god, ja. nou grappig. Ja. Ja. En uh, ook vaak uh, treed ik op, maar uh, dit eigen uh, uh, geef ik mijn uh, plaats al van Ketana, want die gaat ook op het festival spelen. Oh, leuk. Ik speel misschien met Mark Citroen zijn band mee. Uh, Oké. Okay. En uh, er komt ook een kinderprogramma op basis van, uh, van uh, mijn kinderboek uh, bij het Aaradijtsfestival. En uh, ja. Spannend. Spannend. Ja, <laughs> ja. ja. Allerlei uh, ook gezonde producten kan je ook nog vinden op mijn uh, website. Dus, uh, voor Van wie gezond wil leven. Nou, ja. Hé. Hey, ontzettend bedankt dat je dat je hier uh, wilde zijn. Uh, nou, Herman heeft nog een kloof. Ja, jullie bedankt, ik uh, vond het heel leuk. Uh, het ziet er allemaal uh, ja. professioneel uit, moet ik zeggen. En, uh, en gezellig. Nou, We zijn blij dat je alsnog ja. toch hebt kunnen komen, over doorzetten. <lacht> dat hoef je geen Kasper <lacht> voor te heten, maar gewoon Peter. Dat ja. uh, kan ook. Bedankt aan de Wegenwacht. We hebben, uh, of we, ik heb niets. Rob heeft samen met onder andere Angelique van Driet en uh, Peter Tone een uh, inspiratiespel ontwikkeld op de uh -huh. Maya-astrologie gebaseerd. Uh -huh. Er is een Engelse en een Nederlandse uh, editie van. Je mag kiezen, een van de twee is voor jou, of je de Engelse of de Nederlandse wilt. Alsjeblieft, namens Dankjewel. inspiratieradio en andere lui. Dus. Hartstikke leuk. Uh, uh, voorts uh, we, gaan, uh, we gaan eerst even naar de, naar de muziek. Oh, Oké. Okay.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 Wanneer u op de hoogte wilt blijven van leuke activiteiten in de buurt, kijk dan op onze agenda, ook weer op www.inspiratieradio.nl. Heeft u een activiteit te melden op het gebied van bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit, Meld u dat dan ook gerust naar de agenda. Na het nieuws gaan we luisteren naar de Age-muziek van Peaceful Radio, samengesteld en gepresenteerd door Benno Veugen. Ik ben Herman Harms, samen met Richard Buitnick. en Mario van der Linden en natuurlijk Yvonne Lips en wij danken voor uw